Dijkers met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders slachtoffer geworden van criminaliteit op internet. Volgens het CBS werden de meeste van hen opgelicht. Zo hadden ze bijvoorbeeld iets besteld bij een webshop, maar kregen ze niks geleverd. Maar het gaat ook bijvoorbeeld om online bedreigingen. Een op de vijf jongeren zegt wel eens last te hebben gehad van online pesten of stalken. Toch voelt de helft van de Nederlanders zich wel veilig als ze het internet gebruiken. De schade door extreem weer is vorig jaar flink gestegen. Verzekeraars keerden een recordbedrag uit van 886 miljoen euro. Door klimaatverandering komt extreem weer steeds vaker voor. De verzekeraars waarschuwen dat dat de samenleving steeds meer geld gaat kosten. Voorzorgsmaatregelen zouden de schade wel kunnen beperken. Na Transavia moet ook KLM deze zomer enkele vluchten schrappen. Het gaat om vluchten binnen Europa van KLM Cityhopper zijn problemen met nieuwe toestellen die niet kunnen worden ingezet voordat die zijn opgelost. Eerder moest dochtermaatschappij Transavia vluchten schrappen ook vanwege problemen met toestellen. Ook bij de VVD-fractie zijn over onderwijsminister Wiersma signalen binnengekomen over zijn gedrag. Medewerkers vonden zijn gedrag toen hij nog kamerlid was onaangenaam en kwetsend. In een bericht op sociale media schrijft Wiersma dat hij wel degelijk een hork is geweest... En dat hem dat spijt. Vorige maand kwam er buiten dat onderwijsminister Wiersma op zijn ministerie regelmatig door het lint ging. Een aantal ambtenaren zou om die reden zijn opgestapt. De minister kondigde vervolgens aan dat hij in gesprek zou gaan over zijn gedrag. Het weer vanaf verspreid over het land een aantal buien. Soms ook met onweer. Het is een graad of 10. Overdag opnieuw veel bewolking. Het blijft ook niet overal droog. Vooral in de middag kan het flink nat worden. Het wordt dan 14 tot lokaal 18 graden. Dit was het innovation. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Al geloofde in de dream Ik ben nog goed we starten op de bodem Ja we waren zeker tien Ik heb alles in een visie gezien Geen van mij bestond er geen misschien Die slaat ze over ons Nee, Ja die mannen die doen ons Nee, Ja nah, ik maak heel de Both with me? Darling. Darling. And I, I wanna be the one you tell like that i just want to stay